Uur. Dit is heer de Jong met het NOS Journal Women's March afgekomen. Een demonstratie tegen het gedachtegoed van de nieuwe Amerikaanse president Trump. Het protest is mede georganiseerd door Amnesty International. Wereldwijd lopen vrouwen mee in bijna 400 protestmarsen tegen Trump. Overigens is in Amsterdam ongeveer een derde van de demonstranten man. Ook in Den Haag is een betoging tegen Trump. En later vandaag gaan vrouwen in Washington de straat op. Daar worden honderdduizenden betogers verwacht. SP en GroenLinks hebben positief gereageerd op een oproep van PVDA-leider Asscher. Die zegt in het AD dat hij een verbond wil van linkse partijen... die werken aan meer zekerheid op de arbeidsmarkt. De partijen die met Asscher in zee gaan moeten onder meer beloven... dat ze na de verkiezingen niet tornen aan de ontslagbescherming... van mensen met een vast contract... en dat ZZP'ers zich moeten kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Populistische partijen hebben in Koblenz gepleit voor minder macht van Brussel en meer nationalisme. In de Duitse stad kwamen onder meer de PVV, het Front Nationaal en Vlaams Belang bij elkaar voor een congres. PVV-leider Wilders sprak over het begin van een patriotische lente. Volgens hem vragen regeringen zich niet af hoe we ons moeten weren tegen massa-immigratie. Volgens Frauke Petri van Alternatieve Vuur Deutschland worden Europeanen gehersenspoeld door wat ze noemt Brusselse technocraten. Voor vrouwen die moeten bevallen in Amsterdam is steeds minder plek, meldt het parool. Alleen al het OLVG moest op zijn twee locaties vorig jaar bijna 1300 vrouwen doorsturen naar een ander ziekenhuis. Soms moeten vrouwen daardoor bevallen in Zaandam of Amstelveen. De problemen zijn voor een deel ontstaan doordat het Slotervaartziekenhuis de afdeling voor loskunde ruim een jaar geleden heeft gesloten. Het weer volop zon, maar in het uiterste noorden bewolkt. Het is droog bij een graad of 4. Vanavond en vannacht overal helder, maar ook kans op mist. Minima van min 3 in het noorden tot plaatselijk min 8 in het zuiden. Morgen zonnig en droog bij een graad of 3. Dit was het NOS. -show. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Ga je niet met mij En dit is wat ze zei Even aan mijn moeder vragen Ik zweer dat ze dat zei Ze lachten er, er niet eens bij Even aan mijn moeder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 aan mijn moeder vragen Dat is door uit de tijd meid Je kunt het ook aan mij kwijt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 Anne -Marie. even aan mijn moeder vragen ik zweer dat ze dat zijn. Ze lachten er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen. Dat is dooruit het was hem de eerste plaat naar het die nieuws het en weer van drie uur bij CV op deze zonnige zaterdagmiddag. Ja, een echte Raadje Plaatje plaats. Ja, een aantal jaren geleden, Ze geleden zat hij in de editie van Raadje Plaatje bij Café 4. Deze van Bloem en even aan mijn moeder vragen. Jawel, het is zes over drie. Welkom terug, Sam, voor het uur twee van dit programma met daarin de volgende onderwerpen. Ja, even voor de luisteraars en kijkers. Je hebt het over Raadje Plaatje, maar dat zit er weer aan te komen. Jazeker, eind A van de maand. Eind van de maand in Café 4, geloof ik. 28 januari. En wel van uh, ZFM tegen de rest van Zandvoort. Ja, tegen de rest van de wereld. <laughs> tegen de rest van de wereld. Rest van de wereld. Dus uh, je kan je nog opgeven. We hebben zich inmiddels negen teams opgegeven bij uh, Café 4. Om het op te nemen tegen een team. team natuurlijk van CFM. Doe jij mee? En wie, en wie weet. Uh, we, we, we zetten de joker in. Okay, we zetten de joker okay. in. Dus dat is nog even een, een, een verrassing. Maar uh, wil je het opnemen tegen CFM. Met het jaarlijkse raadje plaatje. Schroom dan niet. En schrijf je in met een team. En neem het op tegen de enige echte lokale omroep. Uh, mijn telefoon gaat nu. Dus... Die mag even blijven wachten. Of meeluisteren, kan ik beter zeggen. Uh, wij gaan het tweede uur van Zandvoort op een zaterdag gaan we beginnen. Uh, wat gaan we doen? Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. We hopen over een tweetal uh, uh, nummers contact te hebben met Roy van Buringen... in zaken de rommelmarkten en de, de vrijkaartjes... Uh, voor het concert van Justin Pemela. Verder hebben we natuurlijk om half vier, zoals gezegd, de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand... En ik zou zeggen, uh, genoeg uh, reden om ook het uur, tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, Zie FN. Ja, neem jij die telefoon maar even op. Oké, oké, oké. Uur twee is al voor de Goedemiddag. En hier is Jean-Paul en Make My Love Go. <tied> Bebé. Invita a tus amigas también, Desapamos las botellas. Regla número uno: celulares afuera. Hice un par especial para ti, bebé. Disfrutemos que mañana tal vez de pronto no te vea y tengamos un recuerdo así que baby menea. Esa señorita así se mueve bien cuando baila. Es que la tiene que ver, alucinante. Sin ropa se ve radiante conmigo se eleva lo de arrogante. Ahí, ahí, ahí. Dale, baby move, Dale, baby move your body.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 If you got 100, 100 and fit it Love how you move, you know that I'm with it Perfect size, I know that you fit it Just let me hit it, you know me not quit it Pondy the hell like I see, And did it, me not want my watch we like sin city it. Full time you run the thing, me talk legit If you don't come, give me that would be a pity girl. My girl, coming me down Want oh, see something me want in my life And then waste time Wait. Are you with me free every day, baby Full time, yeah, they put me mind. So want you. Het blijft gewoon lekkere muziek, hè? ook met de weer van vandaag doet het plaatje het heel erg goed. Deze single van Jean-Paul en Make My Love Go. Ja, en als je dan denkt, van, hey, ik herkende er iets ouds in, een oude plaats, ja dat klopt. Want de oude single van Maxi Priest, en Close to You, is gebruikt voor deze hit van Jean-Paul. Ja, straks gaan we praten met uh, Roy van Buringen. Hij is onderweg naar de studio. Maar eerst hebben we het het onder meer nog over uh, Oda en Ja, dat boek gaat eruit komen. Voor ons allemaal. Maar eerst deze van uh, Billy Joel. <laughs> when only humans were supposed to make mistakes. Only humans But I survived all those long, lonely days when it seems I did not have a friend. Ja, dan komt er komt een beetje de studio binnengestormd. tong op de grond. Ja, wel. Roy van Beuringen, nou en zij aan de beurt bij CFM. Joden Billy Joel en You're Only Human. Muziek van je gewoon happy van wordt bij CFM Zandvoort. En uh, ja, waar we ook happy van worden is uh, wat er uh, vanaf 30 januari gaat gebeuren. Want dan komt hij uit Ode aan Zandvoort. Ja, het is een uh, glossy, mag je eigenlijk wel zeggen. Een hartstikke mooi initiatief. Uh, uh, Edith, een van de dames achter dit uh, prachtige initiatief... is volgende week uh, zaterdagmiddag bij ons te gast. Oké. Okay. Om kwart over twee. Maar waar gaat het er allemaal over? Ik zei, ik zei het al. Ode aan Zandvoort. Op maandag 30 januari uh, rijdt burgemeester uh, Niek Meijer... het eerste exemplaar uit van het magazine CQ Glossy Ode aan Zandvoort... aan de nieuwste inwoner van Zandvoort, Bob Mantel. Deze uitgave is een cadeau van 119 Zandvoortse bedrijven... ondernemers en instanties aan alle huishoudens in Zandvoort. Het geeft een levendig beeld van het dorp, van de mensen en van de sfeer. Dit bewaarexemplaar is de papieren optelsom van de schakels in de gemeenschap. Het maakt een verbinding tussen inwoners, bedrijven en gemeente. Het verwoordt en brengt in beeld wat hen beweegt en drijft. Een kijkje in de keuken en achter de schermen dus. Om iedereen nog een stapje dichter bij elkaar te brengen... en nog meer gezamenlijk woon- en werkplezier in het mooie dorp te creëren. Het magazine is een initiatief van bladmaker en grafisch ontwerper Edith van Beek... van In Vorm van Beek. Voor ons is het de essentie, de essentie verbinding. Ons doel is dan ook ode aan Zandvoort... niet alleen herkenning oproept bij de inwoners... maar ook dat zij elkaar en de omgeving beter leren kennen. De artikelen over de ondernemers dragen daarbij bij. Hoe beter de mensen hen kennen... hoe groter de kans dat het lokale ondernemen bevorderd wordt... En het verbindt ook de ondernemers onderling. Door samen te werken versterken ze elkaar en bereiken ze meer. Eén van één wordt uh, zo meer dan twee. Het 180 pagina's tellende ode aan Zandvoort bevat 157 artikelen en 483 foto's. Van Beek, het is fantastisch geweest om dit magazine te maken en we kunnen niet wachten om het blad aan het dorp cadeau te doen. Het was niet mogelijk geweest dit project te realiseren zonder de steun van 119 ondernemers die wonen of werken in Zandvoort en enkele instanties. En niet te vergeten de inzet van het team zelf van 25 mensen. Vanaf 31 januari verspreiden de leden van de scouting Stella Maris sint Willy Broders het magazine Huis aan Huis. Extra exemplaren zijn vanaf 31 januari te koop... bij de Bruna Balkenende, grote product 18... en uiteraard zolang de voorraad strekt. Een geweldig initiatief met nogmaals op maandag 30 januari... het eerste exemplaar van deze Glossy. Ode aan Zandvoort, die uitgereikt wordt door de burgemeester Bo aan Bob Mantel. En een dag daarna ligt hij bij u ook in de bus. Nou, dat is goed nieuws, uh, Albert Jan. En ik heb uh, van de week al op Facebook gezien... de persen draaien op vol vermogen. 180 pagina's ja, per exemplaar. Ongelooflijk. En uh, we krijgen hem dus vanaf uh, 31 januari... gratis aan huis bezorgd door Willy Brothers Tellemaris. Ja, die heren en dames zijn ook goed bezig... Nou, Roy van Buren, joh, dat is juist al die is inmiddels hey, gearriveerd in de studio aan de tolweg. Tina. En zodra we gaan met hem praten over onder meer de rommelmarkt. Meneer Dusty Springfield, hier is in privates. Take your time and tell me Maar deze dame, Dusty Springfield, heeft heel veel grote hits gescoord. En eentje daarvan hoorde je juist bij je eigen lokale radio, CFM. Dat was In Private. Jawel, hij is uh, gearriveerd uh, in de studio een beetje bijgekomen, Roy. Van de Rin richting studio. Oh ja hoor, gelukkig ja, ja, ja, ja, woon ik hier ja. niet zo uh, ver vandaan. Nee, je, ben, <laughs> je bent er weer. Vanmorgen ook trouwens bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja, was gezellig. Ja, Wat, wat kost dat uh, zo uh, uh, vaak op de radio? Nou, ja, ik vind het leuk. <laughs> <laughs> wat kost dat? <laughs> <laughs> wat kost dat? Nou, uh, gewoon even adverteren at uh, mailen en dan komt het goed toch? He he helemaal goed uh, Roy, <laughs> welkom. Goed, wel, ja, welkom. Kijk, als jij, als jij langskomt, dan is er weer van alles te doen en te bespreken. Dus ja. uh, de, er zal een aantal dingen de revue gaan passeren. Maar laten we beginnen met morgen, de Zandvoortse Rommelmarkt. Nee, dit is volgende week. Oh, volgende week, ja, volgende, ja, volgende week. week, de 29 ste De 29 ste ja, inderdaad. Ja, de Zandvoortse Rommelmarkt uh, is weer in de krocht. Even ja. tijd geleden. In oktober was de laatste. Ja. En uh, die doen we meestal drie à vier keer per jaar, de, de rommelmarkt. Het ligt aan hoeveel plek er is in de krocht. Want krocht is natuurlijk best wel een zaal die uh, vooral heel erg vol geboekt is. Door feesten, partijen, concerten en allerlei andere leuke dingen. Ja. Dus uh, we hadden daar weer een leuke plek, leuk plek voor. En uh, ja, we zitten aardig vol al met, uh, met uh, de mensen die hun spulletjes willen verkopen. Er kunnen nog een paar plekjes verhuurd worden. En dan uh, zit we helemaal vol. We hebben in totaal hebben we uh, 18 plekken. Dus te vuren, echt tafels, echt de oude ouderwetse rommelmarkt is het in de krocht. En vanaf 10, tot, uh, 10 uur, tot, uh, uur tot 4 uur is de rommelmarkt zelf. En uh, daarvoor natuurlijk vanaf 8 uur lekker opbouwen. En uh, ja, hartstikke leuk. Trace staat natuurlijk weer met alle leuke spulletjes van vroeger en van nu. En uh, ja, we hebben allerlei leuke dingen van antiek tot aan uh, spulletjes uh, die echt rommel zijn. Dus volgende week, zondag van 10 tot vier, zei je al, de ja. traditioneel, traditioneel kan ik wel bijna ja, zeggen, de, Zand, zeker. De, de Zandvoortse Rommelmarkt. Ja. Um, het is een geweldige locatie, hè, de Krocht? Ja, zeker. Het jammer is je niet groot, nog groter, dan hadden we meer plekken kunnen hebben. Maar het is wel heel, een hele leuke locatie. Voor, en ook, ik vind die sfeer altijd heel erg leuk. Mensen gaan en een babbeltje maken, en een kopje koffie, en, en een stukje cake erbij, weet je. En dan weer even een rondje lopen en nog een babbeltje maken. Het is eigenlijk een soort van uh, ja, gezellige bijeenkomst. En ondertussen ga je ook nog even snuffelen tussen de spulletjes. Ja, het is eigenlijk een meet and greet. Kan je bijna ja, zeggen. Ja, ja, ja, Zo van, ja, ja. hé, ben jij er ook weer gezellig, ja. de Zandvoort ja, Zandvoort. ja, je hebt onze vaste mensen, maar je hebt ook ja. elke keer weer nieuwe mensen. Dat komt ook omdat we buiten Zandvoort adverteren. Ja, maar ja. Natuurlijk, ja natuurlijk ook mensen die een weekendje naar Zandvoort zijn. Uh, die, die, die, die lezen dat ook in de, in de evenementenkalender van het VVV. staan ja. jullie ook altijd. Ja. Uh, hoeveel rommel, je zei het al in het begin. Maar hoeveel rommelmarkten worden er dit jaar ongeveer, denk je, georganiseerd? Ik denk, er staan er nu twee gepland. Ja. Meestal doen we per half jaar plannen. En dan uh, waarschijnlijk eindigen we weer in oktober, november. Weer met de laatste. Oké, okay, dus een uh, drietal. Ja, drie à vier dit jaar. Drie à ja. vier, Zandvoortse Rommelmarkt. Volgende week zondag van 10 tot 4. Locatie als van ouds natuurlijk Theater De Krocht. Ja. Uh, als mensen nog willen, uh, willen inschrijven, dat kan dus nog ja, dat kan via, via... rommelmarktzandvoort.gmail.com. Dat verstond ik natuurlijk niet. rommelmarktzandvoort.gmail.com. Ja, en rommelmarkt is het ook nog live op uh, Facebook, net als de vorige keer? De vorige keer was het wel leuk. Ja, was, was, was, misschien, was echt misschien, leuk. Uh, misschien leg ik mijn telefoon wel weer op, op het podium en dan kan iedereen weer meekijken. Ja, dat, is, dat is, nou, is ook hartstikke leuk initiatief. Ja. Maar goed, een heel gezellig Zandvoortse rommelmarkt. Uh, ja, het is een vast onderdeel van de evenementenkalender van, uh, van uh, Zandvoort. Daarnaast hebben we natuurlijk de kofferbaktmarktverkoop. Ja, ja daar is je weer. <laughs> kon, je, kon je niks anders verzinnen? <laughs> en er komt ook nog jutters voor, hè? Jutters kofferbakmarkt. Kijk, zie je? Nou, ik denk ook laat kort hem al. De Jutters kofferbaktmarktverkoop. Ja. Uh, hoe vaak uh, heb je het vorig jaar georganiseerd? Uh, ik heb het vorig jaar, even uit mijn hoofd, uh, vier keer georganiseerd. Ja. En wat staat er over? Staat er dit jaar gepland? Nou, nog nul. Nog nul? Nog nul? nul? Of hmm. Eigenlijk uh, eentje dan, maar onder vindt het in Zandvoort uh, in april. Ja. En uh, ja, wat ik daar heel erg kort over kan zeggen. Ik ben, uh, ik heb... Uh, het, is toch, uh... het is belangrijk in Zandvoort geworden voor de toeristen. En hartstikke leuk. Alleen... Ja. Uh, ja, de houding van de gemeente is daar een totaal in veranderd. Er zijn een paar nieuwe koppen gekomen binnen de gemeente Zandvoort. Ja. Ik had best wel goede contacten met bepaalde mensen en uh, sindsdien uh, is het contact wat moeizamer geworden. En daarin uh, zijn bepaalde ja, dingen gebeuren de afgelopen seizoen. Yeah. Uh, waardoor, uh, waardoor de kofferbakmarkt ja, is een low budget evenement. Yeah. Het is een evenement waar ik eerlijk gezegd totaal niks aan verdien. Geen winst De promotie kost meer dan wat er binnenkomt. Yeah. En het enige wat ik doe, is zelf staan. En daar probeer ik uh, ook nog even wat extra promotie uh, te kunnen maken en betalen. Door mijn eigen rommel te verkopen, om het zo maar te zeggen. Yeah. En uh, ja, de gemeente die komt met leesjes aan die uh, niet eerlijk zijn bij een rommelmarkt. Uh, en ook nog andere verhalen, dat er minder georganiseerd mag worden. Want uh, wij hebben er natuurlijk afgelopen, we dit jaar zou de vijfde, vijfde jaar ingaan. Ja. En uh, de afgelopen vijf jaar zijn we van één markt naar vijf gegaan en vorig jaar naar vier. En de gemeente wil eigenlijk dat er nog minder georganiseerd gingen worden. Ja, en als je dan al die financiën... dat is even een moeilijk praatje, maar als je alles bij elkaar uh, stopt, ja. dan uh, draai je ineens eens kiet om drie markten maar te doen dit jaar. En dat is gewoon... Heel erg zonde. Eh, en, uh, ik, ik, ik, ik wil, wil proberen even een, een beetje... een vinger erachter te krijgen. Ja. Uh, heeft dat het uh, uh, moeilijker bereikbaar zijn? Je had goede contacten met de gemeente Zandvoort. Uh, dat loopt nu wat moeilijker. Komt dat uh, door de samenwerking van Zandvoort... met Haarlem, dat je bijvoorbeeld nu ik, al ik naar Haarlem, Haarlem moet? Ik weet niet, wat mij vreselijk irriteert... dat ik nog nooit een ambtenaar heb gezien... die eventjes is komen kijken bij het evenement. Elke ja. keer spreek ik een nieuw poppetje... en die weet gewoon niet hoe het evenement in elkaar zit. En dat vind ik al... daar, daar begint het al. En dan moet je, en, het, moet je het hele verhaal weer opnieuw Opnieuw doen. vertellen. Ja. En opnieuw moet je dan openheid van je administratie geven. Nou, dat, dat vind ik helemaal niet erg. Dat doen ja. we ook. Ja. Alleen, ze, ze, ze kunnen daar op dit moment gewoon... de koppen die er nu zitten kunnen niet begrijpen hoe het evenement in elkaar zit. En daardoor willen ze leesjes ontvangen en uh, minder markten. Omdat het er te veel schijnt te zijn. Nou, ik vind vier markten in een, in een voorjaar en een zomerseizoen... Ja. voor de toerist hartstikke leuk. Net als de toeristenmarkt die ik heb georganiseerd. Precies hetzelfde verhaal. En dat, het is zo zonde dat die mensen nog nooit op zo'n toeristenmarkt... of bij de kofferbakmarkt zijn komen kijken. En dat ja, is wel een irritatiepunt, ja. Andere kant van de medaille, de mooie kant van de medaille. Ja. Uh, de toeristen, de, de mensen die een weekend naar Zandvoort komen... en dan uh, bij, op zo'n, komt-ie, Jutters, kofferbak Bak, Markt, Verkoop. Uh, zijn, wat zijn hun reacties? Hun, hun reacties zijn altijd mooi. Mensen vinden het leuk. Ja. Uh, niet alleen de Zandvoorters zien we de, op zo'n markt... maar ook inderdaad de toerist. Ja. Als het, ik heb het vorig jaar dan één keer moeten vanwege gezondheidsproblemen moeten aflassen. Okay. En als je dan de reacties hoort die je dan ja, ja, krijgt... Ja, ja, ja, klopt. Uh, omdat het een keer niet door is gegaan... en omdat de communicatie natuurlijk heel moeilijk daarin is... als je iets aflast. Ja. Uh, dat is groot, want ze komen uit Den Helder... ze komen uit Amsterdam, ze komen uit Utrecht. Kijk, dat is, ze komen dat is, allemaal dat is mooi, ja. naar Zandvoort. Ja, Amsterdam, hot item. Ja. Ze Amsterdam komen allemaal naar Zandvoort om die markt te bezoeken. En ja. dat heeft de gemeente natuurlijk niet door, maar het gebeurt wel. En ook omdat je landelijk adverteert, via uh, Meuk is leuk. Dat zijn allemaal speciale pagina's waar je uh, ja, adverteert voor die markten. Al is het de koffiebakmarkt, al is het de toeristenmarkt. Je adverteert ermee, maar de toerist ziet dat ook. En een toerist is niet alleen iemand uit Duitsland, maar ook uit, iemand uit, uit, uit, uit wat wil ik zeggen, uit Utrecht. Als je hier even een weekendje weg bent. Ja, ja, dus klopt. ja, binnenkort uh, meer nieuws dus over de Jutters kofferbak, ja. marktverkoop. Ja. Zeker. Ja, dus zodanig gaan we met uh, Roy verder praten. Want er gebeurt nog veel meer, hè, Roy? Ja, genoeg. Ja, zeker. Dus blijf even lekker zitten. Draai wij ondertussen deze van Bruno Mars. En Roy van Buringen die swingen lekker mee met deze. Ja, wil je dat live uh, meemaken? Dat kan hè, bij CFM. www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Torweg. Tina, de gast is vanmiddag Roy van Buringen. Uh, mag ik? Ja. <laughs> vraag maar. Goed, uh, vanaf 22 januari, dat is dus morgen... Tot en met 19 maart is er een expositie van Mondriaan tot Dutch Design. Ter gelegenheid van het landelijk themajaar... ligt het Sandvoorts Museum een tentoonstelling van Mondriaan tot Dutch Design... in de periode van 20 januari tot en met 19 maart in. In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat kunstbeweging De Stijl werd opgericht. De invloedrijke kunstbeweging De Stijl veroorzaakte binnen de 20ste eeuw... veel commotie met haar vurige pleidooi voor abstractie. Om dichter bij het universele harmonie te komen... gaven kunstenaars als Piet Mondriaan, Theo van Doesburg... Vilmos Hutzak en Bart van der Leck. De voorkeur aan geometrische vormen en primair kleurengebruik. Ja, ja. Dat allemaal in de expositie van Mondriaan tot Dutch Design. Tot nog tot 19 maart. Uiteraard in het Zandvoortsmuseum aan het Zwaluweestraat nummertje 1 de entree bedraagt. 3 euro. Meer informatie over deze expositie... en over alle, alle, alle andere exposities, CQ-evenementen... kunt u natuurlijk terugkijken op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortmuseum.nl En klassiek liefhebbers, ja, u mag het eigenlijk niet missen. Morgenmiddag vanaf drie uur: Classic Concerts, het Heemsteeds Filharmonisch Orkest. Het Heemsteeds Filharmonisch Orkest vieren van 2016 zijn 50-jarig jubileum met een aantal spectaculaire concerten. En komen nu naar Zandvoort met een prachtige uh, uh, layout. Tijdens dat concert wat morgen om 22 januari om 3 uur gaat beginnen. De locatie is als vanouds de protestantse kerk aan de post straat 1. De entree, daar hoeft u het zeker niet voor te laten, vijf euro's. Dus klassiek liefhebbers op 22 januari vanaf 3 uur. Classic concerts, heemsteeds, steeds harmonisch orkest. En dat allemaal nogmaals protestantse kerk aan de Poststraat straat nummertje 1 in Zandvoort. Meer informatie over classic concerts, over dit concert... en over de alle andere concerten kunt u natuurlijk terugvinden op de website... www.kerkzandvoort.nl www.kerkzandvoort.nl En daar is hij dan, de Zandvoortse Rommelmarkt op 29 januari. We hadden het daar net uitgebreid over met Roy van Buringen. Vanaf 10 uur s morgens tot 4 uur in De Krocht. Op zondag 29 januari is het weer zover. De Zandvoortse Rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden. als mede antieke Curiosa, verzamelingen, boeken, etc. Et de bar van het Theater de Krocht zal de gehele dag geopend zijn. zodat u na uw aankopen te hebben gedaan. ervan een hele kopje koffie, een drankje en een meet of greet met kennissen, dan wel vrienden, uh, kunt genieten. Er zijn nog een aantal plekken vrij, zoals wij gezegd hebben. En dat kunt u allemaal uh, opgeven via rommelmarktzandvoort-apenstaatje gmail.com. Rommelmarkt -gmail de toegang is traditioneel gratis. Dan last but not least op 29 januari van 4 tot 6 uur muziek op de zondagmiddag. Iedere laatste zondagmiddag van de maand. Bent u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony. Zang met pianobegeleiding bij de open haard. Studio Anthony is gevestigd aan de Oosterparkstraat 44 te Zandvoort. Nogmaals, 29 januari vanaf 4 tot 6 uur muziek op de zondagmiddag... bij Stichting Studio Anthony, Oosterparkstraat 44. Ja, dat ging weer razendsnel, Albert-Jan. De evenementen zijn er weer doorheen gevlogen. Wil je ze op, een, op je gemakje nalezen? Dat kan via de ZFM-app. Zoek even in de Play Store of de App Store onder ZFM Zofort... en download hem nu. Onze eigen CFM app. En kijk in het menu onder evenementen en je blijft op de hoogte. Zonnetje dan op je bol, Albert. Jan, en deze muziek op de radio. Wat wil je nou nog meer? Het gebeurt allemaal bij CFM Sofort. Je enige echte eigen lokale radio, dat was hem. The Little River Bands. Jawel, Roy van Buren die zit uh, nog steeds uh, hier op zijn krukken. Uh, braaf <totstuken> te wachten tot hij weer aan de beurt is. Nou. Ja. Het is weer zover, uh, Roy. Dat nou, <totstuken> krijg je als je is hij jou uitnodigt, Roy, dan zijn er ja. van allerlei dingen die. Uh, die de revue gaan passeren. En uh, dit, we gaan het nu hebben over 19 mei. Ja, dat dit duurt nog wel eventjes. Maar ja, nee? okay. uh, de voorbereiding is in volle gang. En uh, waar mogen wij dan aan denken 19 mei? Nou, ik ga uh, samen met Justine Pemmeleij... u kent haar van, uh, van het Songfestival van heel lang geleden. en uh, ja, zij, uh, zij heeft natuurlijk best wel veel meegemaakt in het uh, muziekwereldje. En daar hebben we een hele mooie combinatie van een concert... Uh, wezen te maken, een soort van Memory Lane... Met een praatje, muziek, praatje, muziek en ook misschien wat beelden tijdens het zingen. En uh, ja, dat gaat een heel mooi concert worden. En uh, ja, nou ja, het gebeurt mij niet elke dag dat ik uh, zo'n zo bekende iemand uh, spreek. Maar uh, hoe ben je met haar in contact gekomen? Een tijdje geleden organiseerde ik in Hillegom een talentenjacht. En uh, Justine zat in, in de jury en ik heb contact met haar gehouden. En op een gegeven moment zat ik te denken: van ja, ik wil toch wat meer met die met krochtconcerten doen. Omdat we natuurlijk Amerikaanse rootsconcerten concerten daar gaven. En ik dacht, nou, misschien is het leuk om er ook wat anders te doen. En ik hou zelf van de Songfestivalmuziek. Toen dacht ik van ja, misschien is het wel heel erg leuk om rondom haar een leuk concert te organiseren rondom de Songfestival liedjes, ja. maar ook een kleine ja, een, een switch erin weer te maken in haar muziekcarrière en om daar een leuke combinatie van te maken, want ze zit nu toch meer dan 25 jaar in het vak. Ze, toch alweer. Ja, het is alweer ja. meer, dan vij, of ja, meer dan 25 jaar geleden dat ze als achtergrondzangeres bij Gerard Joling optrad tijdens het Songfestival en drie jaar later trad ze zelf op tijdens het Songfestival. En, ja, dat is toch al een hele mooie tijd geweest voor haar. En ook hoop meegemaakt. En dus zij gaat zij, ja, in, in haar verhaal gaat zij uh, het ja, concert dus, geven. De, de definitieve samenstelling of uh, hoe, ja, hoe je de vorm gaat geven... staat nog niet helemaal vast. Maar nee. je geeft nu aan, van nou, vertellen een nummer wat hoort bij een bepaalde uh, episode... Ja. een songfestival... Uh, nou ja, ze heeft dus ook dat meegewerkt aan dat, over Zandvoort. Ja, Zandvoort aan de Zee inderdaad. Ja. Dat is, uh, dat, daar is haar carrière mee begonnen. 26 jaar geleden bracht ze het liedje Zandvoort aan de Zee uit. En dat deed ze met een band uit Leiden. En waar wij nu bezig zijn mee, om die band uit Leiden... Ja. naar Zandvoort weer te krijgen om dat ene liedje als openingsnummer te gaan zingen, Zandvoort aan de zin. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het daar, daarvoor gaat. Het zou natuurlijk heel mooi zijn om die band uh, daar te krijgen, maar dat kost natuurlijk wat. Dus we zijn aan het kijken via een fonds of via een sponsor om te kijken om die band te kunnen boeken, ook tijdens dat concert en dat, dat die band daar natuurlijk de hele tijd blijft in het concert. Want we willen de kaartjes natuurlijk wel voor iedereen zo laag mogelijk houden, dat de mensen die het uh, ja, wat moeilijker hebben in hun portemonnee dat die ook ja. naar het concert kunnen. maar dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van, uh, van hoe, hoe die avond eruit gaat zien of ja. ze met een volledige band komt of dat ze alleen komt met de ja. of met een muzikant of met muzikanten dus daar zijn we da nog even naar daar te kan je nog niks over zeggen of nee. je kan niet zeggen van wat die kaartjes gaan kosten uh, wanneer denk je uh, daar, uh, daar uitsluiten over te nou, kunnen ik, geven? Ik wil deze, uh, of komende maand, wil ik daar uh, heel erg uh, keihard aan werken om het hele plaatje compleet te maken. Ja. Uh, nu door middel van bekendmaken dat we 19 mei dat concert gaan geven in de krocht. En dan hoop ik gewoon heel veel mooie samenwerkingen bijeen te kunnen krijgen. Ja. Waardoor dat concert uh, nog mooier gemaakt kan worden. Kijk dat het concert gaat komen, staat zeker vast. Justine is geboekt, uh, de zaal is vastgelegd. Ja. Dus dat concert komt er. Alleen hoe? Dus in dit stadium ben je blij als uh, liefhebbers en mensen die er graag naartoe willen. Het enige wat ze op dit stadium uh, moeten doen is gewoon een groot kruis door 19 mei zetten en zeggen de krocht. Ja, inderdaad. Dat, dat is de doelstelling. Ja, doelstelling. Ja, het uh, nummer Salford uh, aan de zee is ook leuk als hij uh, opnieuw uitgebracht wordt in een uh, nieuw jasje. Dat zou misschien, misschien, misschien ook wel misschien, een mogelijkheid is, kunnen zijn. Misschien is dat een mogelijkheid. We gaan gewoon even kijken wat de toekomst brengt. En ik ga dit punt wat jij zegt ook opschrijven. Zeker. En het met haar erover hebben. Kijken of we daar wat mee kunnen. En uh, ja, het zou natuurlijk geweldig zijn. Dan heb je Zandvoort aan de zee. Dan heb je ja, aan de beetje, zee. Ja, een beetje een nu... uitvoering. Ja, ja, ja past beetje, een bij beetje modern. Ja. Nee. Ja. Ja. Gewoon een... Uh, een, een mixversie van maken. Nou, ik zou zeggen, uh, Roy, blijf aan de weg timmeren. Gaan we zeker doen. Door, vooral doorgaan, hè. Gaan we zeker doen, gaan we zeker doen. Helemaal goed. Bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. En jullie ook weer bedankt. En tot de volgende keer. Oké. Okay. Graag gedaan. En ik zeg Goeien. tegen Roy, blijf zoals je bent, hè Roy. Zeker. Eh, blijf zoals je bent. Oh, dat is ook een nummer van uh, Justin Timberlake. Inderdaad, het Zonfestivalnummer uh, nummer waar je het over had. Hier is je dan. 19 mei. Een kruis door je agenda voor dit... Ben. Blijf jezelf veranderen niet, gewoon jezelf zijn. 14 maart 19 mei de Krocht. Jawel, ja wel. Oh, dat gaat mooi worden hè. met uh, Justin uh, Pamela. Helemaal in het uh, teken van het Songfestival. Dus vandaar ook uh, doen van Tietjen erachteraan op het jong Goed. Uh, hebben we nog tijd voor twee korte berichtjes? Ja, doe maar. Doe okay. maar. Allereerst even morgen een snertwandeling. Nou, snert ja, nee, dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat zegt wat. Morgen namelijk is het in de Amsterdamse Waterleiding... een leuke excursie die eindigt met een heerlijke kop snert. Onder begeleiding van een van de vrijwilligers... vertrekt men bij het bezoekerscentrum voor een fikse wandeling. Na afloop is er voor de liefhebbers een warme kop soep, snert... Eh, eh, of een heerlijk andere soepje. Verzorgd door Soephuis Br Bruskruid. De wandeling is vanaf het bezoekerscentrum, de Oranjekom... bij de ingang van de oase en is om 11 uur, 1 uur en 4 uur. Kosten 5 euro, inclusief uiteraard een kop soep. In de Zandvoortse Bibliotheek worden op woensdagochtend 25 januari... de Nationale Voorleesdagen 2017 gevierd... met een voorleesontbijt voor peuters van 2 tot en met 4 jaar... met hun ouders dan wel grootouders. Er wordt voorgelezen uit het prentenboek... Hé, hey, wie zit er op de wc van, van Harmen van Straten? Dus ga gezellig van 9 uur tot 10 uur langs... en eet lekker een broodje mee en luister naar het verhaal. De toegang is gratis, maar reserveer per persoon een kaartje online via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl www.bibliotheekzuidkennemerland.nl Nogmaals in de Zandvoortse Bibliotheek op woensdagochtend 25 januari. De start van de nationale voorleesdagen 2017. Nou, dus de komende dagen weer voldoende te doen. is zo ook in de Zandvoortse Bibliotheek. Ja, dit is een geweldige hit van dit moment. Cooking on Tree Burners. Op eh, CFM Sanford kom je alvast een klein beetje in de stemming voor de zaterdagavond, stappersavond, jawel. Deze single van uh, Cooking on Tree Burners en Minds Made Up. Heb jij hem al ingevuld, van uh, jan het luisteronderzoek van uh, CFM? Jazeker. Jazeker. Nou. Ik, moe, ik zou je ook eerlijk zeggen dat ik halverwege ja? had ik het wel even uh, gehad. <lacht> <Nee. lacht> nou, moeilijk, had ik, mo had ik het eventjes moeilijk, want dan denk je op een gegeven moment van ja... Waarom, waarom stelt ze deze vraag? Hè? Waarom, want die denken niet direct gerelateerd aan CFM... maar meer van over de samenstelling van Zandvoort. Dus daar moet je dan even doorheen zetten... want je bent toch wel even tien minuten mee bezig. Maar het is voor CFM zo belangrijk... dat veel mensen die, die dat luisteronderzoek gaan invullen... omdat wij dan een mooie stand van zaken kunnen hebben... en de zaak vergelijken met het vorige luisteronderzoek... en wat we de komende vijf jaar of vier jaar tot... Hè, uh, uh, tijdens onze zendmachtiging. Want die loopt dan af. Om te kijken of we daar veranderingen kunnen aanbrengen. Dus ik kan niet vaak genoeg zeggen. Hoe belangrijk het is. Dat onze luisteraars, kijkers. En uh, fans van CFM die dat luisteronderzoek gaan invullen. Ja, dus uh, vul hem in via de ZFM-app. Kijk even in het menu onder uh, luisteronderzoek. Via de website www.zfmsandvoort.nl Of gewoon heel eenvoudig, heel eenvoudig op Facebook. ZFM Zandvoort, zoek ons even op, op Facebook en like ons ook meteen even. Dus, hè. heb je twee vliegen in één klap. En doe mee aan het luisteronderzoek. En onder alle inzenders verloten we een hele grote, heerlijke taart. Dus doe nu mee met ons luisteronderzoek. The great